Dit is de naam van de correspondent. Dit is de plaats waarvoor hij of zij invult. En dit is het codenummer van die plaats. Daar is een uh, boek voor. Mag ik even? Um, dit zijn de codenummers. Met daarachter de plaatsnamen en verderop via de plaatsnamen ja. met daarachter de codenummers. Wat je nou gedaan heeft, is de liedjes die zo'n correspondent heeft opgeschreven met het codenummer...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 Kom dan maar bij mij als je ermee klaar bent en als jij eigenlijk nog niet terug is. Je, je weet toch waar ik zit? Uh, aan de achterkant? Ja, en mijn naam is Maarten. <lacht> Wil je melk of kaarnemelk? Kaarnemelk, graag. Kaarnemelk. Moet ik nu al betalen? Dat komt wel, tot straks. <lacht> Balken was niet op zijn kamer. Hij zette het pakje melk op zijn bureau...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 Door, door zo'n rot auto. Je hoort ook geen auto te hebben, nee toch? Je kunt er alleen niet altijd van buiten. Maar je hoeft ook geen dierendood dood te rijden als je maar op tijd rent. Ik heb nog nooit een dier dood gereden. Ja, dat zeggen alle automobilisten, dat zeggen mijn broers ook. Maar intussen gaan er wel Martin, niet op een miljoen per jaar aan. Die nieuwe lijst van jullie is ongeschikt voor onze correspondenten. Waarom? Daarom zijn ze veel te weinig sociaal gedifferentieerd.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 met hun werk buiten de maatschappij plaatste... en zichzelf zo overbodig maakte. Maar dat geldt toch niet voor de wetenschap? Natuurlijk geldt het voor de wetenschap. 90 van wat we doen is toch volstrekt zinloos? Nou, nou dat, dat geldt in ieder geval niet voor het werk van Henk. Oh, misschien geldt dat niet voor het werk van Henk... maar voor ons werk geldt het in ieder geval wel. Oh. Nou, dat vind ik niet, hoor. Nou, uh, dan ga ik maar weer verder...